Ja, haar auto zit dus ook helemaal vol met water. Hulpdiensten is het wel gelukt om mensen te redden die in bomen waren geklommen... om weg te komen van het water. Statenleden in Noord-Brabant noemen een actie van activistische boeren onacceptabel. Gisteren stuurden de boeren van Farmer Defence Force deurwaarders af op politici in de provincie. Die gaf ze een brief waarin staat dat ze medeplichtig zijn aan een strafbaar feit... als ze vandaag akkoord gaan met de landbouwplannen van de provincie... In Brabant wordt vandaag gestemd over de nieuwe stikstofaanpak. Bij het provinciehuis in Den Bosch staan nu tientallen boerentrekkers. Vanwege fraude moet cryptomagnaat Dokon de cel in. Een rechter in New York veroordeelde hem tot 15 jaar cel... omdat hij had gelogen over de stabiliteit van zijn eigen cryptomunt. 1 miljoen mensen zijn geld verloren door de fraude. En in Amsterdam opent begin januari een speciaal inloophuis... voor LHBTI'ers en vrouwen die dakloos zijn. Er openen steeds meer van dit soort plekken omdat de LHBTI... LHBTI'ers zich in gewone inloophuizen niet thuis voelen. Dan ga je je anders gedragen, je let beter op je woorden, je houdt je stem heel laag. Ja, ze kregen vaak te maken met geweld en uh, bejegening en worden nageroepen. En uh, ja, alle nare termen die ik nu niet ga herhalen. Ja, dat zei de maatschappelijk werker. In zo'n huis kunnen zo'n 15 mensen terecht. Heb ik het weer nog? Het is een grijze dag. Hier en daar kan een beetje regen vallen en het wordt niet warmer dan 10 graden.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 En bij een leuk Omdat ik geen goed boek had om te lezen. Als mijn kamer me benauwde en er niemand op bezoek was. Maar vooral als ik niet meer alleen maar wezen. Dan vluchtte ik de stad in koos een hele mooie uit. Die mocht dan eerst twee pilsjes voor me kopen.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 Zit plaats al te En de Chopin niet op z'n remmen Is long. There are mountains in our way, but we climb a stair every day. The lift is up where we long, where the eagles cry. On the behind. Every day. All I see inside, you have to face up.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 I hey. Head, yeah. Design a rhyme, I just won't care. Back to react, enough is enough. Let me ask you a question. What time is love? What time is love?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 Cause every moment gone, you know I miss you. I'm the question, and you're of the answer. Just hold me close, boy, 'cause I'm your tiny dancer. With birds and spoken. I said,